Van naar deze kerk en zeg je mijn gebed, Maria. Ik smeek je, luister toch, voor nu mijn gesprek, Maria. Een goede vriend van mij is toch zo ernstig ziek, Maria. Daarom vraag ik jou. Red zijn leven als het kan Ave Maria Altar steek ik nu een kaarsje aan, Maria. En ik hoop met heel mijn hart dat het hem goed mag gaan, Maria. Het weesgegroet ken ik al niet meer uit mijn hoofd, Maria. Maar op mijn manier bid ik hier toch een gebed.